Mijn naam is Ben of Eugen, dat had ik geloof ik in het eerste uur in Doe de Emoties Allemaal Vergeten... uw gast hier in dit uur durend Age Ja, vandaag dus het eerbetoon aan Michael Diamond. En uh, hij is op een veel te jonge leeftijd uh, gestorven. En ik heb dit programma samengesteld van artiesten, albums, die... Waar hij dus recensies over geschreven heeft. En uh, dat vond ik dan wel, uh, wel net, zo netjes om daar een, uh, een mooi inbeton e van te maken. Dat ter verduidelijk allemaal. Je kan het natuurlijk uh, nalezen en dan zie je ook bij elk album een recensie van, uh, van Michael. En um, op piezelradio.info. Veel precies.